Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Positief geteste mensen uit Zuid-Afrika zitten in een bewaakt hotel. In het hotel in de buurt van Schiphol zitten zo'n 60 mensen die gisteren op een vlucht uit Afrika kwamen. Daar moeten ze minimaal vijf dagen blijven. Het is nog niet bekend of het bij de coronagevallen gaat om de nieuwe omicron variant die is opgedoken in Zuid-Afrika. De GGD hoopt dat dat vandaag duidelijk wordt. Ook mensen die de afgelopen week al uit Afrika in Nederland zijn aangekomen... uit het zuiden, moeten zich laten testen. Het gaat om ongeveer 2000 mensen, zegt de GGD. Demissionair minister van Engelshoven heeft in de Ridderzaal in Den Haag... haar excuses aangeboden voor een oude transgenderwet. En natuurlijk horen normen over hoe een lichaam eruit moet zien... niet thuis in een wet. En een wet moet mensen al helemaal nooit dwingen tot een operatie. En vandaag... Maak ik hiervoor dan ook publiekelijk namens het voltallige kabinet onze diep gemeende excuses. Via de wet die gold tussen 1985 en 2004 werden transgenders die van geslacht wilden veranderen in hun paspoort verplicht een geslachtsoperatie te doen. Ook moesten ze zich laten steriliseren, waardoor ze geen kinderen meer konden krijgen. De Australische presentator Matt Doran, die Adele interviewde zonder vooraf haar album te hebben geluisterd, heeft zijn excuses aangeboden op tv. Hij ging diep door het stof. Alle kritiek die hij kreeg, heeft hij volledig aan zichzelf te danken, zei hij. I flew to London to interview Adele an unspeakable privilege and what was to be one of the highlights of my career we preview album interview was, airing before it was released. Hij zou de e-mail met de link naar het album hebben gemist. En zei daarom tijdens het interview dat hij alleen Easy on Me had geluisterd. Adele schijnt nog beleefd het interview af te hebben gemaakt. Maar de platenmaatschappij heeft de beelden niet vrijgegeven. Het weer bewolkt en regenachtig, ook wat natte sneeuw. Ook morgen kans op winterse buien bij een noordenwind, dan ook een graad of fijn. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt 10 minuten vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muiden en Knopendwatergraafsmeer. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A10 staat file bij de Koentunnel. Op de A10 Noord, daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A10 bij Amsterdam over Amstel is de vertraging ook 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En zo werd het uh, even na vier uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag bij CFM. We zijn er nog uh, één uur lang vanaf uh, Studio Tofweg 10A. En joh, dat is eerst de eerste Herb Elbak en uh, Janet Jackson. De zus van, ja wel, Michael Jackson uh, en de single uh, Diamonds. Na nou, de tweede helft lekker aan de gang op Duisveld. Ik krijg geen berichten van Jan van der Leden, we verlieten hem net... Met een 4 tegen 1. Dus uh, ik denk dat het nog steeds uh, 4-1 is. Of hij heeft het even te druk dat hij aan het koken is in de keuken natuurlijk. Hè? Ja. Dat zou zo ja, maar kunnen. Ja, ja, ja. Je weet het niet met Jan. Dus... Het is ook overal voorinzetbaar. Ja, hè? mooi Voorzitter he? in ja. de keuken, ja, ja, ja, ja. achter de bar. Ja. ja, de bitterballen moeten toch klaargemaakt worden, Albertjan. Ook als controleur uh, van de, de QR-codes. Nee, een multifunctionele voorzitter hebben we de voorballers. af. Over een uh, tweetal platen gaan we weer uh, schakelen met uh, Jan. Want dan is het einde van de tweede helft in zicht. En dan uh, horen we van hem uh, de stand van zaken aan het einde van de tweede helft. Uh, daarna hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. Dan hadden we Pasha vorige week. En een verlegen, uh, verlegen hond. Maar die is inmiddels ook uh, gereserveerd. Dus dat is een goed bericht. Dus deze week een nieuw dier van de week om half vijf. En die luistert naar de naam Lazy ja, het gedicht van de dag, het is, het is niet het beste gedicht wat we, wat we deze week aan u aan ten gehoren brengen. Maar hij is wel toepasselijk en wellicht een veelgehoorde term om kwart voor acht vanavond is. Neem er nog een van mij. Zo van, nou ja, kan nu nog. Hè? En dan, dan is het over. En dan uh, vanaf zondag kan je deze ook wel weer doen. Maar dan moet je het om kwart voor vijf doen. <lacht> dan, dan, <lacht> en als je om één uur begonnen bent... <lacht> dan, rekt, dan rekt het eten niet eens meer. Ja, <lacht> ja, dan ja, dan hoeft het ja. niet meer gegeten te worden. Nee. Het gedicht van de dag, kwart voor vijf. neem er één van mij. En uiteraard ontbreekt ook niet Pit Report. We zijn een beetje tussen wal en schip. We hebben nog twee races te gaan. Volgende week uh, in saoedi arabië op een, ja, een stratencircuit. En dat is een soort circuit als ze bij de Formule E ook hè, gebruiken. Dus dat is veel, veel lange rechte stukken en eenvoudige bochten erin. Maar eh, moeilijk, uh, moeilijk om in te halen. Dus het is wel zaak dat je daar in de kwalificatie op één of twee ligt. En uh, niemand uh, kent de baan, toch? Niemand kent de baan. Nee, dat is leuk. Het is, uh, ja, nee, maar ik vind de baan. Uh, ik heb de layout gezien en ik heb een, een, een ronde gezien. En mij mij uh, trekt dat uh, circuit absoluut niet. Maar hoe dat allemaal gaat worden, dat zien we volgende week wel. We kijken even nog even terug naar vorige week. En uh, wat Lewis Hamilton uh, aan de media heeft kennengegeven... omtrent de nog twee resterende races. Dat allemaal pit report. Het zal iets uh, zijn tegen de klok van half vijf. Goed, uh, voetbal, pit report, uh, het dier van de week... en natuurlijk het slechtste gedicht van het jaar... met, met de pakkende titel Neem er één van mij... Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd, zometeen om kwart voor vijf gaan we, gaan we hem horen. Het slechtste gedicht van het jaar, jeetje mineetje. Zitten we in bijna december, krijgen we dat ook nog. In de lockdown erbij, nou dankjewel Albert-Jan. Ja, je kent Stardust waarschijnlijk wel, The Music Sounds Better With You. De sample van die plaats komt uit deze plaats. Op een rij is eerste Chaka Khan. Uiteraard met de bekende simul, simul, simul, sample die later gebruikt is door uh, Stardust en de Music Sounds Banner. Dan hadden we het over Shaka uh, Khan inderdaad met Fates. En erachteraan Dave Edmunds en Girls Talk. We gaan uh, voor het slot van uh, vandaag de wedstrijd van uh, vandaag weer uh, naar Duitsersveld. Naar uh, Jan Bittebal van de Leden. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Want ik hoorde net van Ron Kales al, dat jullie het over mij hadden over die bitterballen. Ja, nee, ja, je ging de keuken in. Ik denk van, nou, ja, die gaat aan de bitterballen of zo. Uh. Nee, no, nee, nee. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan hebben we heb geen tijd voor wat. Nee, dat is ook zo, want uh, je moet de wedstrijd uh, ook in de gaten houden. Ja, en dat was nog wat. Vertel. Het staat 9-2 op dit moment. Ho, What? ho, ho, ho. 9-2? 9-2, ja. Zo... En er zijn nog een paar minuten te gaan. Misschien dat hij nog wat bijtrekt. Dus ik denk zomaar een minuut of vijf. En het is gewoon één festijn. 9, echt! Negen, ja. Wonderbaarlijk! Ja. Zakte de Almere zo ver weg of waren ze gewoon de, de. Nee, wij, wij speelden gewoon heel lekker. En, uh, ik moet eerlijk zeggen, omdat het uh, mijn zogenaamde bonuszone is, maar Jeffrey ging eruit. Het is van 4-1. Op dat moment kwam Justin Luit het veld in. Die nam de link over en Nuitselberg, die op dat moment linksbeg speelde, die ging in de spits spelen. Het was eventjes verder. Het werd vier, uh, van 4-1 ging het naar 4-2. En met Nuitselberg in de berg, berg in de spits, ging het weer geweldig. De hele voorroeder was, uh, was attent, werd gevochten dat de een naar het ander ging erin. De ene avond was nog mooier dan de andere avond. Het was echt heel leuk om te zien. Ja. Wow, heerlijk. Dus we gaan maar eens een keer met uh, Ted om de tafel. Dat Nijtsel gewoon weer in, uh, in de spits moet. Ja, maar ja. Ik bedoel, je hebt managers en je hebt trainers. Hè? Dat zijn twee ja, verschillende werelden. Ja, ja dat doe nee. ik Maar goed. Uh... Nijtselberg Nigel, achterin is ook een heel goede vinding hoor. Want Nijtsel is natuurlijk een voorhoede speler. Maar is er wel iemand die uh, vijf keer voorbij moet? Wil je, wil je hem echt voorbij zijn? Ja. Ja, hij blijft knokken en hij kan heel goed opkomen. Dus neemt hij die recht buiten altijd weer mee uh, naar achteren. Dan denkt hij die man... Nikkie nou, Groot grijpt net naast de bal en het is nu 9-3. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar uh, ja, ja, we, we, we hebben het natuurlijk over spelers die al uh, jaren spelen in uh, SV Zandvoort. Maar als we naar uh, de spelers van uh, vandaag kijken... Zitten er ook wat, wat nieuwere spelers bij die het uh, uitzonderlijk goed doen? Uh, nou ja, om te zeggen, zelf aanbargkant is ingevallen voor de uh, Koen de Gielsen, die uh, gebaseerd raakt als ACT. Die doet het heel goed. Die jongen speelt uh, sinds vorig jaar bij ons. Uh, Naartje na Bergh was het bijna doorgebroken, maar uh, en er komt nu gewoon jeugd door. We hebben Lapiët Boom, die nu nu uh, 17 of 18 is. Die. Die speelt alsof hij uh, nooit ergens anders gevoetbald heeft. Uh, nou ja, Justin Luiten is er terug. Ja. Nee, hartstikke mooi. Nou, het is goed voor het doelsaldo. En uh, ja, het was een zes-punten-wedstrijd, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja. Dus uh, in ieder geval weer uh, na naar boven kijken. En, uh, en uh, ja, dan weer. De tweede periode die. Uh, ik weet niet of deze wedstrijd al voor de tweede periode geldig is. Maar anders. Uh, dan komt hij de volgende keer en dan uh, gaan we weer. Uh, het is afgelopen. Oké. 9, 9, uur. Nou, we zullen je niet ophouden, want je moet natuurlijk je verplichtingen nog nakomen allemaal. Ja, en een biertje drinken. Ja, we zijn al een beetje jaloers. Maar goed. Ja, ja. Uh. Nou, jullie komen niks te kort, denk je? Nee, we redden ons wel, hoor. Ja. Hé, hey, hartstikke mooi. En uh, ja, ja. geniet ervan. En maak er nog een gezellige middag van. Heerlijk, jullie ook. Okay, bedankt, hè. Oké, okay, dankjewel, hoi, hoi, hoi, Jan. En uh, tot uh, de hoi. volgende keer uiteraard. Dan uh, komen we uiteraard weer uh, bij, ter, bij je terug. Bij Jan van der Leden. Ja. Nou, daar wordt het wel even een feestje, hoor. Met uh, 9-3 op het scorebord. Geweldig, zeg, zo'n uh, uitslag. Heerlijk. Kan je van genieten. Kijk omhoog, zou ik zeggen. Hoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord, laat het los. Hou je vast aan mij. Dan lange dag, jij weer. Daar word je wel vrolijk van, hoor. 9-3 de wedstrijd van vandaag. S.T. Zandvoort tegen Almere. En het vierde weef met Kijk omhoog. Uiteraard de live versie van Nick en Simon. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, ik zie in één keer dat het kwart over vier is geweest. <laughs> Wat scheelt het. hè? Nou ja, voor 9-3, hè? schuiven dus we het wel even. Ja, halen. precies. Die moesten we even meenemen, natuurlijk. Ja. En tijd voor de Pit Reports. Ja, met nog twee races te gaan en de spanning al om en achter de schermen, voor de schermen. Er wordt van alles gedaan om, uh, om daar uh, uh, een invloed op te hebben. Maar Lewis Hamilton heeft ook een statement afgegeven en dat willen we ni u niet onthouden. En uh, voor wat het waard is, ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Want Lewis Hamilton wenst herinnerd te worden als een eerlijke en fatsoenlijke coureur die zijn wereldtitels heeft veroverd door snelheid, hard werken en vastberadenheid. Want dat zei de Brit in een interview met diverse media. Het betekent dat hij in, twee, in zijn tweestrijd met de doorgaans wat agressiever rijdende Max Verstappen... meer dan ooit op zijn hoede is. Je moet kosten wat kost een aanrijding vermijden... ook al moet je dan soms buiten de baan. Als je koppig bent en je bij stuk houdt, dan crash je al dus de 36-jarige coureur van Mercedes... die met Verstappen vecht, zoals gezegd, om de wereldtitel in de Formule 1. Met nog twee races te gaan heeft de Nederlander een krappe voorsprong van acht punten. Ik denk dat ik in de meeste gevallen heel netjes ben geweest... Uh, al dus Lewis Hamilton over zijn duels met Verstappen. Tot twee keer toe kwamen de coureurs echt met elkaar in botsing op Silverstone en Monza... In veel andere gevallen koos Hamilton naar eigen zeggen ervoor in, uh, ervoor in te houden... omdat uh, Verstappen hem anders van de baan had gereden. Je moet soms de slimste zijn en het kost je dan punten, maar dat is, uh, dat, is dat dan maar zo. Ik voel me niet te groot, en soms, uh, en, en te groot om soms mijn verlies te nemen. Ik vecht dan een andere keer wel weer terug. Afgelopen september zei de Brit al uh, dat dit ook al een, in een exclusief interview met de Telegraaf... Ja, ik houd in bepaalde scenario's in uh, als ik tegen Max rijd. Omdat we anders vaker zouden crashen. Ik probeer hem dan op een andere manier te verschalken. En als ik, in die, als ik dan die bocht over, overleef... kan ik hem later mogelijk op strategie verslaan. Om maar iets te noemen. Dat komt allemaal met ervaring. Maar stel, je, uh, je kan kampioen worden in Abu Dhabi... door Max uit te schakelen. Dat is geen vraag. Zo zou ik nooit willen winnen. Ook als het betekent dat ik dan geen wereldkampioen word. Dan behoud ik tenminste mijn waardigheid. Ik wil op de juiste manier winnen. Daar doe ik alles aan samen met het team. Al dus Lewis Hamilton. Voor wat het waard is. Denk mag... Max er ook zo over, Rolf. Die reactie heb ik nog niet. Goed, maar de stewards draaiden na het raceweekend de overuren in Qatar. Na de langlopende rel rond het veelbesproken duel tussen Max en Lewis... In Brazilië en de zaak rond de gridstraf voor de Nederlander was de raceleiding ook na de Grand Prix nog druk. Red Bull teambaas Christian Horner kwam uiteindelijk weg met een officiële waarschuwing. De Brit werd op de vingers getikt omdat hij zich uh, volgens de Stewards niet aan de zogeheten Sporting Code had gehouden. Horner deed voor de race enkele stevige uitspraken over de Via, dit naar aanleiding van de penalty voor Verstappen. Zo noemde hij de lokale marshal die zijn gele vlag omhoog uh, uh, gooide, Malafide. Ik denk dat hij geen instructies heeft gehad van de FIA... terwijl de wedstrijdleiding natuurlijk alles onder controle moet hebben. Zo simpel is het. Deze straf kan voor ons namelijk een cruciale klap zijn... in de strijd om de wereldtitel. Horner heeft die zondagavond aangegeven... dat hij zijn excuus wil aanbieden aan de marshal. Bovendien heeft hij aangeboden om in februari deel te nemen... aan het internationale Stewart-programma. Daarmee was voor de FIA de kous af. Max heeft het trouwens ook een keer uh, moeten doen, hè? En ik zag trouwens ook al dat er een foto circuleert op de social media... met Max en die bewuste Marshall die die dubbele gele vlag woof. Uh, tot slot, het circuit van Catalunya bij Barcelona... blijft ook de komende jaren het decor voor de Spaanse Grand Prix. De lokale organisatie en de Formule 1-leiding hebben het huidige contract verlengd tot en met 2026. De race in Spanje werd dit jaar gewonnen door Lewis Hamilton. In februari zijn de Formule 1-coureurs er weer actief om de nieuwe auto's drie dagen lang te testen. Later volgt nog een driedaagse test in Bahrein. Ook de MotoGP blijft tot en met 2026 actief in Barcelona. Goed, nog even een, snel een, de, de stand in de WK. Op uh, Pool nog steeds Max met 351,5 punt. Op de voet gevolgd door Lewis Hamilton met 343,5. En op de derde plek een Valt Valtteri Bottas met 203. Teammaat Sergio Perez van Max vinden we terug op een vierde plek met 190 punten. En ook in de constructeurstitel is het spannend. Mercedes gaat daar nog aan de leiding met 546,5 punt. Op de voet gevolgd door Red Bull met 541,5 punt. Saudi-Arabië volgende week. Een wellicht allesbeslissende alles race worden. En die race is op, op een mooiere datum, kan je het eigenlijk niet hebben. Op 5 december om half 7 s avonds. Wat vindt okay. een goed heiligman ervan? Nou, die zit zelf ook te kijken. Ja, <laughs> geen pakketjes. <laughs> uh, helemaal niks. Nou, dat was hem, de Pit Report. Dankjewel, Albert-Jan. Trouwens, je kan ook uh, solliciteren bij Olaf uh, Mol uh, voor Grand Prix Radio. Heb je dat ook uh, gelezen, of niet? Ja, hij zegt, ik ben sowieso uh, uh, te horen. In ieder geval op de radio. Ja, maar ze zoeken op dit moment uh, nieuwe redacteuren voor uh, Grand Prix Radio. Omdat dat uh, ja, waarschijnlijk uh, volgend jaar dan de job wordt voor uh, Olaf... Ik ben benieuwd, de afgelopen week heeft uh, Robert Doornbos... trouwens op zijn eigen initiatief een gesprek gehad met Denen... Hè? die, die dus de, de Formule 1 gaan over, overnemen. Wellicht dat daar nog wat uitkomt. G uh, vrijdagavond tijdens de Formule 1 café werd daar met geen woord over gerept. Trouwens. 5 december, dan uh, hebben ze beloofd om er uh, meer nieuws over te geven. En dan weten we ook uh, hoe dat zit met dat kanaal. Ik zat ik helemaal into de funk en toen kwam ik deze single tegen van Tony Lee. Ik denk, die moet ik gewoon weer gaan draaien op de zaterdagmiddag. Het begint alweer een beetje donker te worden. En uh, Marie zit op een nieuw huisje te wachten, Albert Jan. Ja, want ik had uh, vanmorgen uh, ook gekeken op, uh, de, de, op de, de website van uh, Dierenthuis Kennemerland. En ik denk, nou, Lacey zit er ook nog in het dierenhuis. Laat ik Lacey uh, in, in de, de schijnwerpers zetten. Wat schetst mij verbazing? Ik kijk net weer even op de website en die is gereserveerd. Maar niet getreurd, we hebben nog een uh, hond in het asiel zitten en die heet de naam Maris. Oh nee, Manis. sorry, Manis. Maris was voor de hand liggen. Uh, goed, uh, Manis. ik ben een onherleidbare dame van zes jaar oud. Mijn baas kon mij wegens gezondheidsproblemen niet meer in de beweging geven die ik nodig heb. Naar mensen ben ik afwachtend... maar met mijn vaste verzorgers ben ik inmiddels vertrouwd en blij. Ik heb gewoon tijd nodig om een band op te bouwen met mijn nieuwe baas. Eenmaal goed, dan vind ik het heel fijn om bij je te zijn... en ben ik net zo gek op aandacht als op lekkere koekjes. Hierdoor is een huis met kinderen niet aan mij besteed. Een rustige plek, dat is wat ik zoek. Met andere dieren kan ik niet overweg. Ik zoek een baas die hier verantwoordelijk mee omgaat. Ik ben een muilkorf gewend, zodat we altijd veilig over straat kunnen... Ik loop heel netjes aan de riem en luister ook goed, al als zeg ik het zelf. Naast de fiets mee vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik zoek een baas die mij begrijpt en mij, uh, met mij aan de slag wil. Ik ben actief en gek op wandelen. Samen iets uh, gaan ondernemen, zoals een cursus of denkspelletjes, lijkt me erg leuk. Ik kon in mijn vorige huis prima even alleen blijven. Wel moet ik eerst ge, uh, gewend zijn en mijn draai gevonden hebben. Ik vind het nu een beetje lastig om mijn rust te vinden. Maar dat is natuurlijk niet zo gek met al die prikkels die ik hier krijg in het asiel. Zoekt u, bent u degene die een maatje zoekt voor het leven? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Manes? Manes verblijft in het dierentuin Kennermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar Kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl, Want ook Manis verdient een thuis. Ja, Maris ook, maar in dit geval is het uh, Manis... Geel, geel bij een lettertje, hoor. Ja, ja, ja, ja. Dier van de Week Manis inderdaad ga daarvoor naar Keesomstraat nummer 5. Wel even van tevoren aankondigen dat je langskomt en uh, kunnen ze een afspraak maken. I come from down in the valley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 We go down.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 And worse, that sends me down Dat was Bruce Springsteen en The River. We gaan richting gedichts, maar eerst nog deze. I'm gonna go De Bengals en Walk Like an Egyptian. Ja, zometeen om uh, even voor acht uur is het voor het laatst. Eventjes om acht uur in de kroeg, uh, Albert-Jan. Want uh, vanaf morgen wordt dat even voor vijf uur voor het laatste biertje. Dus het gedicht blijft actueel. Blijft actueel, ja, ja, zeker. Neem er een van mij het gedicht van vandaag. Het slechtste gedicht van het jaar. Hé, hey, schat. Ik ben blij dat je er bent. We vieren nog even feest, want iedereen weet hoe ze de klok moeten kijken. Maar weet dat ik er ook daarna voor je ben. Maar we waren toch samen en we blijven ook samen. We gooien nog even alle remmen los, kan ons het schelen? Ik heb nog wat euro's in mijn zak en ik wil ze delen. Oh, ik ben stapelgek op jou. Je moest eens weten. Heb je even? Neem er een van mij. Neem er een van mij. Dat is wat ze zei. Want de tijd... De tijd gaat toch te snel voorbij. We dansen op de beat van ZFM. Zodat we alle zorgen nog even vergeten. Het is cliché. Maar ik ben al verliefd. Je ziet er lekker uit... Je bent om op te vreten. We gooien nog even alle remmen los. Kan ons het schelen. Ik heb nog euro's in mijn zak. En die wil ik nog even snel met je delen. Oh, ik ben een stapel gek op jou. Je moest eens weten. Heb je even? Neem er een van mij. Neem er een van mij. Dat is wat ze zei. Want het leven, het leven gaat snel voorbij. Neem maar één van mij, dat is wat ze zei. Want het leven, het leven gaat er snel voorbij. Neem er nog snel één van mij, of neem er één van jou. Het is zo acht uur voordat je het weet. Neem er nog één van mij, dat is wat ze zei. Want deze avond gaat veel te snel voorbij. Ben blij dat je er bent, we vieren feest, want iedereen die is weer samen En weet dat ik er voor je ben, er zijn problemen, maar die moeten we nu laten We gooien alle remmen los, kan ons het schelen Ik heb nog euro's in mijn zak, ik wil ze delen Oh, ik ben stapelgek op jou ja. deze plaat uh, niet aanslaan, uh, albert jo. Dan moet je echt een uh, uurtje of drie uh, s'nachts uh, ik, ik, ik zitten. zitten dit is de, de slechte teksten van het hele jaar. Jeetje, maar Mart ja, Hoogkamer, wat doe je? Maar als je, als je dan uh, in de kroeg bent, s middags, en uh, voordat je dan om vijf uur uitgegooid wordt, dan, uh, en je gaat dan even daarvoor lekker een biertje drinken, dan vind je hem waarschijnlijk wel goed. Ja, oké, okay, <laughs> ja, dan is alles goed. Uh. Oh ja, ik had nog één ding beloofd hè, aan het begin van uh, dit programma. Weet je het nog? Ja, ja, kerstplaat. Ja, nou oh, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ja dat dacht ik al Jan die hoopt dat ik hem vergeten ben nee ja. hoor hier is ze weer. Don't want Het is het wel weer lekker, uh, Jan, om uh, deze weer terug te horen. Nou ja, jij deed ook lekker mee met het plaatje. Het staat wel op nee. de webcam, dus... Uh, nee, ik bedoel, ik vind het een leuke plaat. Ja, ik is het, het ook. Dat ook. Mariah Carey uh, was het uh, voor de eerste keer weer ook bij Zandvoort op zaterdag. Nog twee platen. I will always be that someday Wat een mooie wedstrijd vandaag van uh, SV Zandvoort, hè, uh, Albert-Jan? 9-3. 9-3 tegen Almere thuis uh, gespeeld. Nou, lekker een hele mooie, vette overwinning. Ja, daar waren we wel weer eens uh, aan toe als uh, SV is Zandvoort. Dank ook aan uh, Jan voor het verslag. Uiteraard Henk voor uh, de interviews uh, die we gehoord hebben van GMZ... Uiteraard dank aan albert Javos Vos die tegenover mij zit. <laughs> dank aan Voor <laughs> onder meer het gedicht van de dag en het dier van de week. En ach, weer ach, de... Ach. Wat doe jij veel eigenlijk. <laughs> en ik een beetje plaatjes draaien natuurlijk. Ja, moest dus wel. helemaal goed. Nou. Uh, voor de voetballeefhebbers, of tenminste de fans van Barcelona. Barcelona speelt vanavond uit tegen Villa Real. De tweede wedstrijd van onder leiding van de nieuwe coach. Nou, uh, Koeman is uh, uitbetaald. Ja, hij ja, heeft 10 miljoen gekregen. Zo even. Hij had, had, had 12 mogen krijgen, maar heeft 10, voor 10 heeft hij jou afgetikt. Zo, nou, dus. nou, nou, nou. nou, kan nou? Ook, nou? Manchester United, hè? Ook, ook nog. Ja. Niet eens uh, rentenier of zo. Uh. Nou, ik denk dat hij even, even rustig aan doet en dan uh, kijkt naar het volgende seizoen wellicht. Goed. Uh, dan, morgen weer? Morgen tussen 2 en 5 zijn we er weer in Zandvoort op zondag. En natuurlijk gaan we daar tweede uur de, de, de regio in met nieuws uit de regio met medewerking van onze mediapartner NH TV. Uh, en voor de rest uh, ja, weer een gezellige zondagmiddag uh, voor uh, de lokale radio. Zo is het. Dit was uh, Radio Zandvoort. Wat betreft uh, Zandvoort op zaterdag. Graag uh, tot volgende week voor dit programma. En tot morgen voor Zandvoort op zondag. Dag doei! Some Things in Love are bad. They can really make you made.